...van een grote ijsschots. Het godsdreef langzaam de zee van Okhotskop. Maar ijsvissers in de lente wel vaker in moeilijkheden... ...als ijsvlaktes plotseling afbreken. Ajax is de nieuwe koploper in de eredivisie. Amsterdammers hebben een punt meer dan AZ... ...dan met 2-2 gelijk speelde tegen Vitesse. Ajax won thuis met 6-0 van Heracles. In de eredivisie staan nog 6 speelronden op het programma. Het weer vannacht in het noorden. Kans op een beetje regen. Morgen vrij veel bewolking. En opnieuw in het noorden wat regen. In het zuiden blijft het droog. Het is morgen zo'n 11 graden. Dit was het Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 ...is de weg tot God, begreep ik. Dus de liefde heeft je aangesproken? Ja, dat klopt. En toen heb ik het gewoon uitgeprobeerd. Toen zei ik van nou, Heer Jezus, als u daar bent... ...wilt u dan in mijn leven komen? Was dat ook tijdens die kamp...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 een jeugdgroep was, bij de kerk van de Nazareners, wat in Haarlem. Het zit er nog steeds trouwens aan de weg. En daar kwam ik eigenlijk op een jeugdgroep terecht, het was heel erg leuk. Ook een christelijke kerk, het zit een beetje tussen de Baptistengemeente en daar uh, hervormde kerk in. En uh, ja, ik voelde me daar wel thuis, het was een hele leuke jeugdgroep waar ik veel uit de Bijbel heb geleerd ook eigenlijk.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 de Heer Jezus had ontmoet. Uh, ja, wie heeft ze daarna nog de Heer Jezus ontmoet? Toen ik een beetje om me heen ging kijken, toen dacht ik van, hé, hey, eigenlijk ken ik geen enkele tiener die de Heer Jezus nog heeft leren kennen in die periode. En uh, ik denk van apart eigenlijk, dat hier komen zoveel jongeren, zoveel tieners, zoveel mensen, vakantie vieren, echtbaren, ouderen, van alles en nog wat.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 Ik heb altijd gedacht van er komen hier wel 4 miljoen toeristen per jaar, per jaar in de zomervakantie. Ja. En ik was natuurlijk over heel de wereld gegaan, al die plaatsen om ook met jongeren en zo evangelie te vertellen. En Vooral ook in Amsterdam was ik vaak.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 en daarnaast hebben we ook gebedstijden we bidden bijvoorbeeld voor de zieken op de maandagmiddag dus daar kunnen alle mensen terecht die ziektes hebben of problemen of andere dingen en dan bidden we voor de mensen we helpen dus ook mensen praktisch als ze ergens nood aan hebben ja. kleding heb of materie ja uh, klopt de ja. ik heb begrepen dat volgende maand, 13 in april, een genezingsdienst is ja klopt, dat organiseert ja, dus ook dan komt even gelesje Zelstra. kan je daar iets over vertellen? Ja, Jan Zijlstra is dus leider van de gemeente, een kerk dus ook, in Leiderdorp, een hele grote gemeente. Ik denk wel duizend mensen, zo groot. En daar zijn elke week, de eerste en de tweede uh, zondag van de maand, hebben ze daar Saanse genezingsdienst. En wij hebben daar ook uh, cursussen gevolgd. En uh, toen zei die uh, dominee Zijlstra ook van, nou ik ga door heel Nederland met de genezingsdiensten binnenkort.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 Of uh, ja, hoe noemen we dat opgeven dat uh, hij hier naartoe kan komen. Dus we hopen dat het uh, na 13 april.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 So I God, you are the healer, you are the maker, and the lover, and the savior of our souls, God. Shalom, Rav, and Israel, and Amhar Tazim, Tazim, Tazim, Tazim, Leolam, Ki Atah U Men, Ki Atah U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 Die zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen en lesbiennes van Turkse afkomst zijn. Maar door het taboe op homoseksualiteit is dat volgens de organisatie onzichtbaar. De Gay Pride is van 28 juli tot en met 5 augustus. De botenparade door de Amsterdamse grachten is op 4 augustus.